Uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De overstromingen in Spanje hebben nog meer mensen het leven gekost. 155 doden zijn er tot nu toe geteld. Het leger is nog aan het zoeken naar mensen die vermist worden. Ze denken dat er nog meer doden gevonden gaan worden. En er komt weer veel regen aan. Al valt hij wel in andere gebieden in Spanje. Daar is het dan code oranje. Onze weerman Marco Verhoef over de regen die gaat vallen. Dan kan er in zo'n 12 uur tijd wel weer 100 mm vallen. Dat is echt nog steeds veel water...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 Het Rijksmuseum in Amsterdam gaat zaterdag niet open tijdens de museumnacht. Tijdens dat evenement kan je s'avonds en s'nachts naar kunst kijken en zijn er allerlei optredens. Het Rijks doet normaal altijd mee, maar nu niet. Extinction Rebellion heeft een actie in het museum aangekondigd en daarom houden ze de deuren dicht. De Mediamarkt in Rotterdam had niet gedacht dat er zoveel mensen op hun kortingsactie af zouden komen afgelopen zaterdagnacht. Er werden niet meer dan 600 mensen verwacht, maar uiteindelijk stonden er 2000 voor de deur. Liep uit de hand daar. De politie greep in toen de sfeer omsloeg en de railschoppers de winkelpui vernielden. En vier uur en bijna een kilometer, zo lang was de wachtrij bij de nieuwe attractie van de Efteling vandaag. Voor het eerst konden mensen in de Dans Macabre, die het iconische spookslot moet vervangen. Deze jongen was er vroeg bij. Echt heel gaaf. Ik moest twee uur wachten, dat was echt wat. Ik vond het zelf heel spannend, um, want je werd echt meegetrokken en... Je zag ook echt heel veel dingen. Dus eigenlijk moet je nog een keer gaan om alles te kunnen zien. De attractie heeft zo'n 35 miljoen euro gekost. De eerste bezoekers stonden vanochtend al om 6 uur voor de poort te wachten. Het weer dan vanavond grijs en droog. Morgen bewolkt in het noorden en oosten kans op wat motregen. En het wordt dan ongeveer 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is het niet erg druk op de weg. Er staan een aantal korte files. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelvaart-Sveen vijf minuten vertraging. A6 Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad vijf minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeren knoop het Velsen. Tien minuten oponthoud. Op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en Afrit Amsterdam Centrum. Tien minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Nothing at all There's nowhere left to fall It's now Als je daar nu bent, met betrouwende ogen Wat is er mis, wat kan ik voor je doen? romper la cabeza ah ah hasta que no se la candela hasta que se derrita la suela lo que nos te enseñan en la escuela es el chakalaka chakalaka chakalaka quiero que me agarres con Agarra. las patas como como nudo de borbaga como como como garrapata chakalaka como chakalaka otra vez otra vez Chalaca yes otra vez otra vez la cabeza y los pies se mueven con mi bomba chalaca bomba chalaca oh yes. oh ven mi lecon con chalaca hey eh con esa miradita que no Te doy todo lo que tengo Otra vez otra vez la cabeza y los pies se mueven con oh, mi pum chakalaka pum chakalaka yes Otra vez otra vez la cabeza y los pies se mueven con mi pum chakalaka pum chakalaka yes Goedemiddag de hoofdpunten van het NOS-journaal. De prijzen van vliegtickets gaan opnieuw omhoog. De tarieven die vliegmaatschappijen moeten betalen aan Schiphol stijgen de komende jaren namelijk met 40 De luchthaven wil miljarden investeren en ook kampt het met inflatie. Meer dan 400 vrouwen beschuldigen de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed van seksueel geweld. De Britse miljardair overleed vorig jaar. Kort daarna kwamen al tientallen meldingen binnen van verkrachtingen door de zakenman. Zaterdagavond tijdens de museumnacht blijft het Rijksmuseum in Amsterdam uit Voorzorg dicht. Actiegroep Extinction Rebellion had aangekondigd met 45 mensen actie te gaan voeren. Volgens het Rijksmuseum zou de actie een bedreiging zijn voor de veiligheid van publiek, medewerkers en kunst. Het weer bewolkt, morgen grijs en kans op wat motregen bij 14 graden. Het ritme van Zandvoort op 106.9. fm As we 6.9 ZFN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 is warm and tender a love that I call not for